Goedenacht. Tot 1 uur is dit de betoverde wereld van de KRO via Hilversum 1.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 toen duizenden van hekserij mannen en vrouwen in de vlammen omkwamen. Vooral rond 1600 werden in veel landen de brandstapels hoog opgestookt. In Italië viel de schade mee. Daar ontwikkelde de jacht op heksen zich niet tot een drijfjacht. De Inquisitie probeerde zich daar een weg te kappen door een struikgewas van zwarte kunsten en boerenbijgeloof. Vanavond deel 2 uit een serie Heksenhoorspelen. Het Heksentoernooi. heksentoernooi. Hoe hebt u ooit kunnen geloven dat u in dienst stond van God, onze vader? De rechter. Mensen beschikken niet over de macht om zichzelf onzichtbaar te maken of om de geest van het lichaam te scheiden. Het heksentoernooi. Maar de Benedanti zijn toch de vijanden van de heksen? Battista Moduco. Wij genezen de mensen van ziekte die heksen hebben veroorzaakt. En wij weten wie zich aan heksenrij schuldig maakt. Het heksentoernooi. Ongeveer een jaar voordat de engel in mijn leven verscheen... gaf mijn moeder mij de helm waarin ik geboren ben. Paolo Gasparuti. Ze zei dat hij tegelijk met mij gedoopt was. Dat er negen missen van waren opgedragen. Dat hij gezegend was met bepaalde gebeden en spreuken uit de schrift. Het heksentoernooi. Die Benedanti beweren dat als hun geest hun lichaam verlaat... dat die geest dan op een muis lijkt. Maria. Als die muis terugkeert en ontdekt dat het lichaam is omgedraaid, dan kan hij niet naar binnen gaan en gaat het lichaam dood. Het heksentoernooi. Ergens aan het eind van de 16e eeuw zag een verontruste kerk zich geconfronteerd... met eigenaardige magische praktijken die in het noordoosten van Italië heersten. Daar, in Friuli, bestond een genootschap van mensen die met de helm waren geboren... en die op bepaalde tijdstippen de strijd aanbonden met de heksen. Ze noemden zichzelf de Benandanti, wat zij die goed doen betekent. Juist als de gewassen oogstrijpen op het veld stonden waren de heksen het actiefst om de boeren schade te berokkenen. Op die momenten verliet de geest van de Benadanti het lichaam... om buiten het dorp, in het duister van de nacht... slag te leveren met heksen en heksenmeesters. Wonnen de boeren, dan zou de oogst goed zijn. Verloren ze, dan volgde er misoogst. Aanvankelijk wist de kerk niet... wat ze met deze vreemde heksenbestrijders uit Friuli moest beginnen. Maar onder invloed van de heksenjacht die rond 1600 talloze mensen de vuurdood injoeg... veranderde de houding van de inquisitie tegenover de Benandanti. Ze trachtte de denkwereld van deze boeren in te passen... in haar eigen denkbeelden over hekserij. Over heksen die een pact met de duivel sloten... en op bezemstelen naar de Sabbat vlogen. En ze slaagde in haar opzet. Binnen een bestek van enige tientallen jaren... gingen ook de Benandanti geloven dat zij niet de bestrijders, maar ook zelf heksen waren. In 1575 werden Paolo Gasparuto en Battista Moduco aan de inquisitie voorgeleid. De protocollen van dit proces zijn bewaard gebleven. Uit de gang van zaken tijdens het verhoor wordt duidelijk... hoezeer de geloofsideeën van boer en bischop uiteenliepen. liepen. Wat ook duidelijk wordt, is de krampachtige poging van de onderzoeker om het geloof van de beschuldigde partij in een vast patroon te dwingen. Waar bent u geboren? In het dorpje Jesico. Wie is uw vader? Ik heb geen vader meer. Hoe was de naam van uw vader? Jeronimo Casparuto. En die van mijn moeder is Madalena uit Cradisca. Zij is ook dood. Komt u regelmatig in de kerk? Ja, ik ga verregeld biechten. En ik doe elk jaar mijn communie bij de pastoor. Weet u wat de reden is dat u hier bent voorgeleid? Nee, ik heb geen idee. Heeft de figuur van Luther ook aanhangers in uw dorp? Nou, niet dat ik weet. Ik ken in Jacico niemand die een slecht leven laat. Kent u in uw naaste omgeving ook mensen die zich tot hekserij of tot de benandanti voelen aangetrokken? Ik ken geen heksen en ook geen benadanti. Echt niet? <laughs> nee, vader, echt niet. U hoort zelf niet bij de benadanti? Nee, nee, ik heb geen roepingdekent uit. Heeft u dan niet tegenover de priester in uw dorp toegegeven... dat u op bepaalde nachten tegen heksen ten strijde trekt? <laughs> nee, meneer. Waarom lacht u? Omdat dit dingen zijn die je met rust moet houden. Die dingen zijn tegen Gods wil. Waarom is het tegen Gods wil om over deze dingen te praten? Omdat u naar iets vraagt waar ik niks van weet. Heeft u dan niet eens tegen meneer pastoor verteld... dat u bij Verona met de Benendanti zou gaan vechten? Dat kan ik me niet herinneren. Heeft u hem dan niet verteld dat de mensen in het dorp vers water in hun huis klaar moeten zetten... als de Benadanti terugkeren van het veld? Ik kan het me niet meer herinneren. En als ze dat niet doen, dat de benandanti dan de wijnkelders opzoeken... om met z'n allen in de wijn te... te pissen? Nee, vader. Wat een wereld. Heeft u nooit aan iemand verteld dat u bij de benandanti hoort? Nee, vader. Bent u nooit door de duivels geslagen... Toen u over het doen en laten van de benendant die het nodig hebt losgelaten? Nee, vader. Hebt u vijanden? Nee, vader. Als u, Paolo Casparuto, nu eens de waarheid zou vertellen... dan beloof ik u dat we u genadiglijk zullen ondervragen en behandelen. Vader, ik kan u niks meer vertellen, want meer weet ik niet. Breng hem weg en sluit hem op. Misschien vindt u in de cel de nodige nederigheid en zult u uw leven beteren, Paolo. Attista Modukko, weet u waarom u hier bent voorgeleid? Nee, dat weet ik niet, vader. Hoe staat het met uw communie en uw biecht? Nou, ik sla bijna geen mis over, vader. Ik biecht vaker dan andere mensen in het dorp. En ik doe elk jaar mijn communie. Waar bent u geboren? In Trevigiano, maar ik woon nu al 30 jaar in Sifidale. De namen van uw ouders? Mijn vader heette Giacomo Moduco... En mijn moeder Maria uit Vicenza. Kent u mensen die er ketterse opvattingen op nahouden? Nee, ik ken geen ketters. En heksen en benandanti. Ik ken geen heksen. En ik ken geen andere benandanti dan ikzelf. Wat houdt dat in dat u een benandante bent? Ik ben een benedante, omdat ik met de anderen vier keer per jaar naast heb uittrek. Bij het wisselen van de seizoenen. Mijn lichaam blijft dan achter. En uh, alleen mijn geest vertrekt. Die is onzichtbaar. Uh, we staan in dienst van Christus. En de heksen staan in dienst van de duivel. We vechten tegen elkaar. Wij met venkelplanten in onze hand. En zij met gierst. En... Wanneer wij winnen. dan is er genoeg te eten. En als zij winnen, dan, nou, dan, komt, er, dan komt er hongersnood. Ja, ja. Hoe komt iemand bij die Benandanti terecht? Hij moet met de helm opgeboren zijn. En als hij dan twintig jaar oud is geworden. Nou, dan wordt hij patroon opgeroepen. Net als bij de soldaten. Hoe is het dan mogelijk. dat er zoveel mensen met de helm op geboren worden. Die toch niets met die benandanti te maken hebben? Ik zeg dat iedereen. die met de helm op. uit de buik van zijn moeder is gekomen. nou, die moet aan die oproep gehoorzamen. Waaraan moet een benandante nog meer voldoen? Verder niets. Uh, behalve dat de geest. het lichaam moet verlaten. en die gaat rondzwerven. Van wie komt die oproep eigenlijk? Van God? Van een engel, van een mens of van een duivel? Het is een man, net als wij, maar die boven ons geplaatst is en die op de trommel slaat. En hoeveel mensen gaat het dan? Nou, we zijn met zeer velen. Uh, het kan gebeuren dat, dat we vijfduizend man sterk zijn. Hey, vijfduizend man. Maar vechten jullie dan ook tegen vijfduizend heksen? Nou, dat weet ik niet precies. En al die duizenden benandanti, kennen die elkaar? Ja, sommigen kennen elkaar. Uh, als zij uit hetzelfde dorp komen. En wie heeft die man eigenlijk boven jullie geplaatst? Dat weet ik niet. Maar wij geloven dat hij door God is gezonden omdat we het ware geloof van Jezus Christus verdedigen. Wat is de naam van jullie aanvoerder? Dat mag ik niet zeggen. Wat kunt u wel over hem zeggen? Hij blijft onze leider tot, tot aan zijn 40ste levensjaar. Hoe oud is uw leider nu en hoe ziet hij eruit? Uh, hij is nu uh, 28. Hij is uh, erg groot. Hij heeft een, uh, een uh, lichte huid, een uh, rode baard en hij is van hoge geboorte en uh, hij is ook getrouwd. Heeft hij een vaandel? Uh, ja, zijn vaandel is van witte zij, uh, waarop een leeuw staat afgebeeld. En hebben de heksen ook een vaandel? Ja, het vaandel van de heksen is van rode zij. ...waar er vier zwarte duivels te zien zijn. En hoe ziet de aanvoerder van de heksen eruit? Uh, de kapitein van de heksen... Uh, ...die heeft een zwarte baard... ...en uh, hij is ook erg lang en dik. Wat zijn uw wapens? Wij vechten met bundels venkel... ...en, uh, en de heksen die vechten met, met uh, halme gier. Eet u ook van die venkel en eet u knoflook? Ja, vader, want dat houdt de heksen wel op een afstand. En wat is de inzet van het gevecht? Nou, de ene keer vechten we om de tarwe en, en al het andere graan. En, een andere keer gaat het om het vee. En, en bij andere gelegenheden gaat het om de wijngaarden. We vechten vier keer per jaar om de vruchten van het veld. En uh, elke keer dat we winnen, dan kunnen wij op een rijke oost binnenhalen. Hmm. Kunt u mij de namen van uw strijkmakkers geven? Nee, dat kan ik niet. Anders zou het hele leger me bond en blauw slaan. Nou zeg me dan tenminste de namen van uw tegenstanders. Ook dat kan ik niet. Als u zegt dat u vecht in de naam van God... dan wil ik de namen van die heksen weten. Ik, ik, ik kan geen één naam noemen. Nog van een vriend, nog van een vijand. Ik mag niemand beschuldigen. Waarom? Waarom mag u geen namen noemen? Omdat we gezworen hebben... Dat, de, dat we geen geheimen over elkaar... aan de buitenwereld zouden verklappen. Wie heeft dat zo bepaald? De aanvoerders van beide partijen, vader. En, en wij zijn verplicht hen te gehoorzamen. U zit alleen maar uitvluchten te bedenken... Batista Moduco. U heeft bij het vooronderzoek zelf verklaard... dat u niet meer bij de benendanti hoort... Dus dan bent u hen ook geen gehoorzaamheid meer verschuldigd. Vertel me dus nu maar hoe die heksen heten. Eén van de heksen heb, heb ik herkend als de vrouw van Andrea Tintorento uit Mercio. En verder? En, en, en een ander komt uit Presento. En ze heet Paula Di Fessio. Wat hebben die vrouwen voor kwaads gedaan? Nou, als de touwen met knopen erin op het dak van een huis liggen, dan droogt de melk in de uier van de koeien op. Breng hem weg en sluit hem op, dan kan hij een tijdje nadenken over zijn zonde. Symbolische strijd die op belangrijke tijdstippen op de jaarkalender... tussen boeren en heksen wordt gestreden... doet sterk denken aan een vruchtbaarheidsritueel. De venkelplant die de benandanti in hun vuisten geklemd hielden... werd in die tijd voor talloze kwaaltjes als huismedicijn gebruikt. Misschien verwijzen de bundels gierst van de heksen... naar de bezems die van korenhalmen werden gemaakt. Op veel plaatsen was vroeger het geloof wijdverbreid dat kinderen die met de helm geboren waren over bijzondere gaven beschikten. De helm is in feite het geboortevlies dat zich om het hoofd van de boereling heeft gewonden. De helm zou dan de brug zijn tussen de mens en de geestenwereld. Wie de helm als een amulet op zijn borst droeg zou zich op magische wijze beschermd weten. Soldaten zouden niet getroffen worden. Advocaten zouden hun rechtszaken winnen. En bedandanti zouden zich zonder gevaar onder heksen kunnen begeven. Een dag later werd Paolo Gasparuto opnieuw aan de inquisiteur voorgeleid. Heeft u intussen over de waarheid nagedacht... en bent u van plan ons die ook te vertellen? Ja, vader... U bent één van de Benadanti? Uh, ja, vader. Hoe lang bent u al bij dat gezelschap? Nou, ongeveer uh, een jaar of tien. Hoort u er nog steeds bij? Nee, ik ben er vier jaar geleden uitgestapt. Wat moest u doen om lid van dat gezelschap te worden? En hoe oud was u toen? Ik was toen 28. En ik werd opgeroepen door de aanvoerder van de Benadanti... Uit Verona. In welke tijd van het jaar werd u opgeroepen? Tijdens de vaste dagen, vlak voor het feest van de heilige Matthias. Waarom hebt u mij dat gisteren niet verteld? Omdat ik bang was voor de heksen die me in bed zouden kunnen aanvallen en mij vermoorden. Wist u die eerste keer dat u in het gezelschap van Benandanti was? Ja, dat wist ik. Hoe heet die aanvoerder? Stefano Vincentino uit Vincenza. Wat zei hij toen hij u kwam halen? Dat ik mee moest helpen om de gewassen te verdedigen. Toen heb ik hem geantwoord dat ik mee zou gaan, ter wille van een goede oogst. Toen hij tegen u sprak, was u toen wakker of sliep u? Ik sliep. Maar als u in slaap was, hoe kon u hem dan antwoorden? Mijn geest antwoordde hem. En toen u zich bij de Benadanti voegde, liet u toen uw lichaam liggen? Ja, vader. Alleen mijn geest vertrok. En als iemand dan toevallig mijn slaapkamer binnen zou komen met een brandende kaas. en er zou lange tijd naar mijn lichaam kijken. dan zou mijn geest zelfs niet meer binnen kunnen treden. En dan leek ik dus dood. En als ze mijn lichaam dan zouden begraven. dan zou mijn geest over de aarde moeten rondzwerven. tot er een tijd zit dat ik echt dood had moeten gaan. Heeft u wel eens aan iemand beloofd om hem mee te nemen naar het strijdtoneel? Ja, één keer maar. Aan meneer Pestoor. Had ik het maar gedaan, dan zou, ik, dan zou ik hier niet ondervraagd worden. Twee weken later... Ik zal u de waarheid vertellen, vader. Wie bracht u ertoe om u bij de Benandanti aan te sluiten? Een engel van God. Een engel? Wanneer verscheen die engel aan u? Op een nacht, bij mij thuis. Ik had toen misschien zo'n zo vier uur geslapen. Hoe verscheen die engel aan u? De engel was helemaal van goud. Net zoals de engelen in de kerk... En hij riep mij. En mijn geest verliet het lichaam. Wat zei die engel precies? Hij zei tegen me... Paolo, ik zend je weg als een benedante. En je moet voor de gewesten gaan vechten. En wat was uw antwoord? Ik zei, ik zal gaan. Ik zal u gehoorzamen. En wat beloofde die engel u? Vrouwen? Voedsel? Niets beloofde hij mij. Het zijn de tegenstanders die dansen en rondspringen. Dat heb ik gezien, omdat ik tegen ze gevochten heb. Waar ging uw geest heen toen de engel u opdracht gaf om te vertrekken? Mijn geest trad uit, want binnen het lichaam kon hij niet spreken. Wie vertelde u dat uw geest moest uittreden als hij met de engel wilde spreken? Dat zei die engel zelf. Hoe vaak hebt u die engel gezien? Elke keer dat ik vertrok. Want hij ging altijd met mij mee. Als die engel nu aan u verschijnt, of als hij weer vertrekt, maakt u, u dan ook aan het schrikken? Oh nee, hij maakt me nooit bang. Als we klaar zijn met het gevecht, dan tegent hij ons juist allemaal. Maar verlangt die engel dan niet dat hij wordt aanbeden? Ja, we aanbidden hem zoals we onze Heer Jezus Christus in de kerk aanbidden. En we worden niet door een groot aantal engelen geleid. Maar slechts door één. Als hij aan u verschijnt, staat hij dan op City? Hij? hij staat, hij blijft de hele tijd recht op bij ons vaandel staan. Leidt deze engel u dan niet naar die andere die op die prachtige troon gezeten is? Maar die hoort niet bij onze partij. God verhoede dat we betrokken zouden raken bij die valse vijand. Niet wij, maar de heksen hebben prachtige tronen. Hebt u dan wel heksen bij die schitterende troon gezien? Nee, meneer. We hebben alleen maar gevochten. Welke engel is nu mooier? Die van jullie of die van die prachtige troon? Ik heb u toch gezegd dat ik geen troon heb gezien? Maar u hebt wel een andere engel gezien. Onze engel is helemaal wit en erg mooi. En die van hun is zwart en lelijk. Dat is de duvel. Toen die engel aan u verscheen... Lag uw vrouw naast u in bed? Ik was toen niet getrouwd. Het was zeker vier jaar voor mijn huwelijk. Heeft u ooit aan uw vrouw verteld dat u s'nachts het bed verliet? Nee, vader. Dat lijkt me niet verstandig. Ja, dat denk ik ook. Ik wilde haar niet bang maken, weet u. Maar als het om een goede zaak gaat... en als het de wil van God is... waarom zou uw vrouw dan bang moeten zijn? Ik wilde niet al mijn geheimen aan mijn vrouw verklappen... Maar uw vrouw zou toch ook mee kunnen vechten? Ik kan mijn kunde aan niemand anders leren... als onze heer verkozen heeft om het haar zelf niet te leren. Breng hem weg. De volgende getuige die ik wil horen... is de vrouw van deze verdachte. lijkt erop dat de engel die Paolo opeens uit de coulissen tevoorschijn toverde, zijn zaak er niet beter op heeft gemaakt. De engel zal ongetwijfeld bedoeld zijn om de inquisitie er in één klap van te overtuigen dat de Benandanti tot het leger van de heer behoorde. Het gevolg is echter dat hun achterdocht alleen maar groter is geworden. Maria Casparuto, weet u waarom we u hier hebben laten komen? Nee, ik weet niet. Houdt u zich stipt aan uw kerkelijke plichten? Ja, vader. Hoe lang bent u met Paolo Casparuto vertrouwd? Acht jaar, vader. Heeft u ooit van de Benandanti gehoord? Wel ja. Wist u dat uw man lid was van dit gezelschap? Ik heb het nooit te weten... Maar ik heb het wel een docht. Op een nacht werd ik plotseling wakker en ben ik oppersteen. Omdat ik bang was, reup ik mijn man. Maar hoe vaak ik hem ook reup en hoe vaak ik hem ook aan zijn schouders druk, hij wou maar niet wakker worden. Hij lag met zijn gezicht naar boven. Ik ben toen alleen in huis op onderzoek uit te gaan, om te kijken wat er aan de hand was. Maar toen ik voorom kwam, was hij klaarwakker En begon hij te praten. Ik weet nog precies wat hij zei. Die benedanten beweren dat als hun geest hun lichaam verlaat, dat die geest dan op een muis lijkt. Als die muis terugkeert en ontdekt dat het lichaam is omgedraaid. Dan kan hij niet naar binnen gaan en gaat het lichaam dood. En verder zei hij niks. Weet u nog wanneer dit voorval plaatsvond? Het was in de winter. Ik geloof vlak voor de kerstmis. Heeft u later ooit gezien dat er bij uw man een muis naar binnen ging? Nee, tenminste ik niet. Ik heb wel gehoord van Pietro Rotaro de Meulenher dat hij mijn man inslepend in zijn meulen het aan het truffen. Hij lag erbij als een dooie, weer met zijn gezicht naar boven. En hoe Pietro ook aan hem schudde en trok, hij wou maar niet wakker worden. Later zag hij inderdaad een muis over Paolo heen lopen. Maar of die door zijn mond naar binnen ging, had hij niet te zien. Een dag later werd Battista Moduco aan de inquisiteur voorgelegd. Vader, sinds ik gehoord heb dat mijn vriend Paolo, die nu gevangen zit. Uh, verklaard heeft dat er een engel aan hem verschenen is, geloof ik dat de duivel in het spel is. Want uh, onze Heer stuurt geen engelen om geesten uit lichamen weg te leiden. Hij, uh, hij stuurt die alleen om een goddelijke ingeving over te brengen. U hebt zelf nooit een engel gezien? Nee. Bij mij verscheen in mijn verschenen slaap een vage gedaante. ...die de vorm had van een man. En omdat ik de helm om mijn nek droeg... ...meende ik dat hij zei... ...kom met me mee. Want je hebt iets van mij. Ik zei hem... ...dat als ik gaan moest... ...ik dat zou doen... ...maar dat ik niet van de weg van God af wilde wijken. En toen verklaarde hij... ...dat dit alles Gods werk was... Troeg u altijd die helm om die nek? Uh, ja, altijd. Maar ik ben hem kwijtgeraakt. Vanaf dat moment heb ik niet meer aan de bijeenkomsten deelgenomen. Heeft u ooit over deze bijeenkomsten met anderen gesproken? Wel, nee, vader, want dan loop je het gevaar om afgetuigd te worden. Is dat wel eens gebeurd? Oh ja. En ik was een van de slachtoffers. Toen ik deze zaken eens met een heel klein woordje aanroerde, werd ik geslagen tot ik er voor dood bijlag. lag. Door wie werd u geslagen? Nou, door mensen uit Triviano, tegen wie we vochten. Heksen dus? Ja, vader. Wat doen de heksen eigenlijk als ze op stap zijn? Nou ja, ze vechten tegen ons. En uh, vooral bij de wisseling der seizoenen. Uh, maar ze gaan er ook elke nacht op uit. En wat voeren ze dan uit? Uh, ja, dan tuigen ze altijd uh, deze of geen af. Uh, maar ik weet niet of ze dan door hun aanvoerder worden opgeroepen. Moeten de heksen ook eer betuigen aan hun meesters? Ja, ze moeten voor hun meesters knielen. En hun alle eer bewijzen. En die lopen zelf heel plechtig in zwarte gewaden rond. En, en ze dragen kettingen om de nek. Knielen? de Benadanti ook voor hun aanvoerder? Nee, vader, wij tonen ons respect met onze mutsen. Net als soldaten dat doen oh. tegenover een meerdere. En daarna raakte hij jullie aan? Hij raakt ons nooit aan, vader. Sprak hij een zegen uit? Tuurlijk, hij zegende ons vlak voor de strijd begon. Hield hij daarbij het kruis omgekeerd vast? Wel, nee, vader, wij waren de Benadanti. En de tegenstanders? Sloten die een pak met de duivel? Dat weet ik niet. Zij beloofden trouw aan een zwarte aanvoerder. Aan de duivel, denk ik. Als de heksen hebben geknield, doen ze daarna nog andere dingen? Dat heb ik niet gezien, want ze stuiven vervolgens alle kanten uit. Waar hebt u die heksen zien knielen? Uh, in de velden bij Massone, waar we gevochten hebben... Hoe hebt u ooit kunnen geloven dat u in dienst stond van God onze Vader? Mensen beschikken niet over de macht om zichzelf onzichtbaar te maken of om de geest van het lichaam te scheiden. En Gods werken worden evenmin in alle geheimzinnigheid uitgevoerd. Ja, maar die man die bij me kwam, die smeekte me uit alle macht om mee te komen. Kom, Baptista, zei hij, Stop, En ik liet me overhalen omdat ik dacht dat het om een hele goede zaak ging... En denkt u er nu anders over? Ja, vader, nu geloof ik dat de duivel hier de hand in heeft gaat, nu ik gehoord heb over die engel van Paulo. <telling> Heeft u trouw gezworen aan uw kapitein? Ja, de allereerste keer pakte hij me bij de hand en vroeg... Zul je een goede dienaar van me zijn? Dus hij heeft u wel aangeraakt? Ja, alleen die eerste keer... U hebt gezworen dat u de waarheid zult spreken. Ja, maar het is de waarheid. Pakte niet uw linker- of uw rechterhand beet? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. U weet toch zeker wel in welke hand de duivel zijn merkteken heeft ingebrand? Ja, mijn rechterhand geloof ik. Ja, uw linkerhand vermoed ik. Maar de benedanti zijn toch de vijanden van de heksen? Wij genezen de mensen van de ziekte die heksen hebben veroorzaakt. En wij weten wie ze gaan hekserij schuldig maakt. U bent in staat om de duivel met Beelzebub uit te drijven? Nee, wij zijn als de kruisvaders die het kwaad willen verdellen. Kruisvaders? De heksen zijn overal. Zij betoveren de mensen en doden kleine kinderen. Zonder dat iemand ze ziet, dringen zij de huizen binnen. Er zijn veel, zeer veel heksen in voor jullie. Maar ik ken niet meer dan enkele bij hun naam. Wat heeft uw kapitein u allemaal voor moois beloofd? Hij heeft me niets beloofd. Hij heeft alleen gezegd dat ik de wil van God onze Heer uitvoerde. En dat ik na mijn dood naar de hemel zou gaan. En, en geloofde u dat? Terwijl u over al die zaken nooit een woord gebiecht heeft? Ja, ik geloofde hem. Werden de namen van God en zijn heilige zoon wel eens door uw kapitein genoemd? Nee, de namen van Christus, de Madonna en de heilige werden nooit genoemd. Ik heb ook nooit gezien dat iemand een kruis sloeg. Het ware geloof kwam op een algemene manier wel eens naar voren. Bijvoorbeeld als iemand zei, mogen God en de heilige bij ons zijn. Hoe was die kapitein van de Benandanti gekleed? Zijn kleren waren van zwarte zijde en, en met gouddraad goud aan de randen. En hoe zag de kapitein van de heks eruit? Die van ons had een lichte gelaatskleur en die van de heks had een, een, een veel donkerder gezicht. Hoe lang kon zo'n veldslag duren? Soms duurde het de hele nacht en soms was het al een, al een beetje licht als we weer thuis kwamen. En er werd dan zeker ook flink gegeten en gedronken? Nee, in het veld aten we nog dronken we. Maar als we naar huis gingen, dan dronken we wijn. Uit de wijnkelders. We drongen dan door barsten en kieren naar binnen... en zogen de wijn door een rietje omhoog. Net zoals de heksen doen. Maar, maar die pissen dan in de vaat en dat deden wij niet. Dat lijkt me ook moeilijk voor een geest om zonder lichaam te pissen. Oh, oh dat gaat pissen. Net als wijn drinken. Nee, u doet net of een geest... Ook zonder lichaam tot alles in staat. Is. Hoe is dat nou mogelijk? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het kan. En de priester in uw dorp heeft hiervan nooit iets geweten? Ik heb u toch gezegd dat ze me bond en blauw <tus> hebben geslagen. Die ene keer dat ik één woord te veel heb gezegd. En dat is de reden dat ik nooit iets aan mijn biekvader heb verteld. <tus> De volgende dag werden de twee verdachten voor de laatste keer aan de rechter voorgeleid. Hebt u, Paolo Casparuto, intussen uw mening over de engel die aan u verschenen is nog herzien? Ja, vader. Ik geloof nu dat die engel een vermomming was van de duivel. U heeft mij verteld dat de duivel zichzelf in een engel kan veranderen. U gelooft nu ook dat u op de Sabbat bent geweest? Nee... Dat kan ik niet geloven. Wij bestrijden de heksen. Wij zijn zelf geen heksen. Laat ik het nog eens samenvatten. U bent in staat uzelf onzichtbaar te maken. Uw geest verlaat uw lichaam in de gedaante van een muis. U vliegt naar een nachtelijke bijeenkomst in de velden buiten het dorp. Uw leider is een duivels personage. <klaars> U pist, zoals u dat zegt, in de wijnvaten van de dorpelingen. Waarom ontkent u nog steeds dat u lid bent van een duivelse bende? Omdat wij het kwade werk van de heksen ongedaan proberen te maken. Omdat wij met de helm op geboren zijn. Begrijpt dat nou toch? Er zijn ook heksen die met de helm op geboren zijn. Maar hun helm is niet door de kerk gewijd. Kijk, ongeveer een jaar voordat de engel in mijn leven verscheen... gaf mijn moeder mij de helm waarin ik geboren ben. Ze zei dat hij tegelijk met mij gedoopt was. Dat er negen missen van waren opgedragen. Dat hij gezegend was met bepaalde gebeden en spreuken uit de schrift. Ik was als benedante ter wereld gekomen, zei ze. Als ik oud genoeg was, dan zou ik hem altijd bij me dragen. En dan zou ik met de andere benedante slag leveren met de heksen. Was uw moeder ook een benedante? Nee, vader. Heeft uw moeder u wel eens iets verteld over hekserij? Nee, ze was doodsbang voor heksen. Hoe kunt u zien of iemand behekst is? Als het vlees verdort en als het lichaam helemaal opdroogt en wegteert... en er niets meer overblijft aan huid en botten... nou ja, dan is het zeker dat de hekserij in het spel is. Wat kunt u dan doen als iemand wegteert? Dan moet het slachtoffer op donderdagavond gewogen worden. Waarom op donderdagavond? Dan zijn de heksen het meest actief omdat Christus op vrijdag gekruisigd is. Dat weet ik niet, vader. Ik weet alleen dat de kapitein van de Benedanti dan de weegschaal kan gebruiken... om er de heks mee te kwellen. Hij kan de heks zelfs doden. Als de slachtoffer een week later weer gewogen wordt... en het is dan zwaarder geworden... dan zal de heks zeker sterven. Zo niet, dan is het de heks die blijft leven. Voorlopig weet ik genoeg. Leid hem weg en breng de andere verdachte hierheen... Is de helm waarmee u geboren bent, Battista Moducco, ook door de kerk ingezegend? Ja, vader. Ik heb al gezegd dat ik niet naar de bijeenkomst kon gaan zonder de helm. De helm die mijn moeder mij had gegeven. Ze vertelde mij dat hij samen met mij gedoopt was. En, en dat ze er een missen over had laten uitspreken. Toen ik in Rome was heb ik er nog ruim dertig missen en zegeningen aan opgedragen. Wist de priester die de mis celebreerde dan waar hij mee bezig was? Ja, maar vader, priesters die de mis lezen... weten toch hopelijk wel wat ze doen? Hij wist van uw geboortevlies af? Oh, zeker. Hij legde het meestal onder het alterkleed... elke keer als hij de mis las. Het was steeds dezelfde priester. Ja, steeds dezelfde... Soms hield hij de helm in zijn hand. Ik heb hem een halve dukaat gegeven. Als blijk van erkentelijkheid. Vreemd. Zeer vreemd. Breng hem maar weg. Battista Moduco. Volgende keer zult u het vonnis horen. De Heilige Inquisitie wist niet goed wat ze met de benandanti uit Friuli moest aanvangen. De zaak bleef een jaar slepen, waarna een vonnis volgde dat betrekkelijk mild uitviel. In latere processen zouden de rechters zich harder opstellen. Zonder al te veel moeite slaagden zij erin om de verdachten ervan te overtuigen dat ze lid waren van een duivelse samenzwering tegen de kerk en de christelijke samenleving. Maar in het begin was men vooral verbouwereerd... over die merkwaardige mengeling van heidense en christelijke elementen... die men in een uithoek van Italië aantrof. Wij, broeder Felice da Montefalco... Doctor in de heilige theologie en groot inquisiteur in zaken ketterse verdorvenheid... in het patriarchaat Aquilia en het bisdom Concordia... verklaren hierbij dat wij het onderzoek geleid hebben... naar de mogelijke ketterse ideeën van Battista Moduco... stadsomroeper in het stadje Cividal. Aangezien wij wilden vaststellen of u in het licht of in de schaduw wandelde en aangezien wij het proces tot een goed einde wilden brengen... hebben we inlichtingen ingewonnen... getuigen gehoord... en u onder ede verhoord. We zijn tot de conclusie gekomen... dat u zich aan talloze ketterijen en perversiteiten hebt schuldig gemaakt. In de eerste plaats... hebt u 22 jaar in uw dwalingen volhard. Dat is al de tijd die u bij de Benandanti hebt doorgebracht. Bovendien hebt u zelf gezegd... dat u in Rome zeker dertig keer uw helm... die u van uw moeder had gekregen... hebt laten zegenen... zonder ook maar in de geringste mate bevreesd te zijn... voor de straffende hand van God. Voorts durfde u voor een afgezand... van de heilige stoel te verklaren dat het noemen van de namen van de benandanti en heksen tegen de wil van God zou zijn. U was verder van mening dat de onvrome spelletjes waaraan u zich in de velden overgaf, ter meerdere ere van onze Heer waren. En ook nog dat uw aanvoerder door goddelijk besluit zou zijn aangesteld. Zo groot was uw volharding in het kwaad dat u niet alleen beweerde Gods werken uit te voeren... maar op grond daarvan meende dat de hemel uw deel zou zijn. Bovendien durfde u te geloven... dat de geest het lichaam naar willekeur kon verlaten. En wat werkelijk een teken... van uw enorme vergissing en verdorvenheid is... is dat u het heilig sacrament van de Eucharistie bleef ontvangen zonder ook ooit maar deze dwalingen en slechtheden op te biechten. Maar aangezien de genadige God het aan sommigen toestaat om van de rechte weg af te dwalen, opdat de dwalenden nederig zullen worden en boete zullen doen, en aangezien u inmiddels in de boezem van de Heilige Moederkerk bent teruggekeerd, staan wij u toe om publiekelijk uw ketterse opvattingen af te zweren. Zeg mij na, ik, Battista Moduco, verklaar hierbij met mijn beide handen op de heilige schrift. Ik, Battista Moduco, verklaar hierbij met mijn beide handen op de heilige schrift. Met mijn hart te geloven en met mijn tong te beleiden het heilige katholieke en apostolische geloof... Van de heilige moederkerk. Met mijn hart te geloven. En met mijn tong te beleiden. Het heilige katholieke. En apostolische geloof. Van de heilige moederkerk. Ik verwerp. Veracht. En zweer elke soort ketterij af. Die in strijd is. Met de leer van de moederkerk. Ik verwerp veracht en zweer... elk soort ketterij af... die in strijd is... met de leer van de moederkerk. Bovendien verklaar ik... dat ik het kwade heb gediend... door 22 jaar... bij de benandanti te blijven. Bovendien verklaar ik... dat ik het kwade heb gediend... door... 22 jaar bij de benandanti te blijven. Ik geloof dat de geest en ziel het lichaam niet naar willekeur kunnen verlaten. Ik geloof dat de geest en ziel het lichaam niet naar willekeur kunnen verlaten. Ik verklaar verder dat ik ernstig heb gezondigd... door mijn dwalingen nooit op te biechten. Ik verklaar verder dat ik ernstig heb gezondigd... door... ...mijn dwalingen nooit op te biechten. Ik verwerp het eveneens... ...dat ik de mis heb laten celebreren... ...boven de helm waarmee ik geboren ben. Ik verwerp het eveneens... ...dat ik de mis heb laten celebreren... ...boven de helm waarmee ik geboren ben. Ik zweer en beloof... ...dat ik mij in de toekomst ver zal houden... ...van elke vorm van ketterij... Ik zweer en beloof dat ik mij in de toekomst verre zal houden van elke vorm van ketterij. Zodra ik hoor dat iemand banden heeft met ketters, heksen of benandanti, zal ik deze gegevens onmiddellijk aan de inquisitie doorgeven. Zodra ik hoor dat iemand banden heeft met uh, ketters... Hekse of benedanti, zal ik deze gegevens onmiddellijk aan de inquisitie doorgeven. Vader Felice da Montefalco, met de heilige schrift voor ons, zodat het is alsof ons oordeel af te lezen valt uit Gods aangezicht, spreken het volgende vonnis tegen Battista Moduco uit. Ten eerste. Wij veroordelen u tot zes maanden gevangenschap. Ten tweede. Elke vrijdag die voorafgaat aan een nieuwjaargetijde, wordt voor u een vastendag. En dat gedurende twee jaar, opdat u zich de zonden zult herinneren die u op die dagen hebt begaan. Ten derde, u bent verplicht om alle helmen waarmee uw kinderen zijn of zullen worden geboren bij de heilige inquisitie in te leveren. Het volnis tegen die andere menandante, Paolo Gasparuto heette hij, was gelijkluidend. Hij werd alleen nog krachtiger toegesproken, wat ongetwijfeld te maken had met de engel die hij bij zijn bed had laten opdraven. Hoe het verder met hen ging, we weten het niet. In deze aflevering van De Betoverde Wereld hoorde u Paul Timan in de rol van de rechter, Herman Richter als Paolo Gasparuti, Jan Richter als Battista Moduco en Marie Rabelink als Maria. Het heksentoernooi. Teksten Gerrit Jan Zwier, presentatie Dick de Vree en Eleonore Grootkup, productie en regie Jaap Vermeer en Charlie van Leeuwen.